12 uur. Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Wetenschappers hebben ook in Nederland proeven gedaan met uitlaatgassen op mensen, net als in Duitsland. Dat zegt een van de onderzoekers, hoogleraar toxicologie Paul Borm tegen de NOS. De experimenten werden tussen 2006 en 2012 gedaan bij het RIVM. Volgens Borm kregen de proefpersonen dezelfde hoeveelheid uitlaatgassen binnen als wanneer ze buiten op straat zouden lopen. De tweede man van de FBI, Andrew McCabe, is per direct vertrokken. Hij zou in maart met pensioen gaan. Volgens Amerikaanse media is hij onder druk opgestapt of weggestuurd. McCabe was onder meer betrokken bij het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton. Net als FBI-directeur Comey, die vorig jaar mei door president Trump werd ontslagen. De advocaat van de Surinaamse president Boutersen heeft in het proces over de decembermoorden om vrijspraak gevraagd. In zijn pleidooi zei de advocaat over de gebeurtenissen van 8 december 1982 dat de taak was van de militairen om in te grijpen en dat daarbij doden vielen was volgens hem nooit de bedoeling. Tegen Boutersen is 20 jaar cel geëist. De DDoS aanvallen op websites van banken zijn niet gevaarlijk voor het betalingsverkeer of de persoonsgegevens van klanten. Dat zegt minister Hoekstra van Financiën. Bij de aanvallen zijn websites en betaaldiensten van banken weliswaar slecht bereikbaar, maar dat leidt niet tot schade aan de systemen, zegt hij. En uitzendbureaus zijn bereid om geen Marokkanen, Turken of Surinamers te sturen als bedrijven dat niet willen, dat meldt tv-programma Radar. Dat belde 78 uitzendbureaus en bijna de helft was bereid aan de discriminatie mee te werken. Ruim een derde van de door Radar gebelde uitzendbureaus wilde er absoluut niet aan meewerken. Het weer, in het zuidoosten nog wat regen of motregen. Later overal droog, met soms opklaringen. Minima tussen 1 en 4 graden. Met kans op vorst aan de grond. Morgen droog met wolkenvelden en een matige westelijke wind. In het midden en zuiden ook wat zon. Het wordt een graad of 8. Dit was het NOS. Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in Zfm. ZFM. Met nu het laatste uur.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 En mijn einde komt, zal toch mijn ziel een loflied blijven zingen? Tienduizend jaren tot in één.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 Ik oh.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 Verworpen en alleen als een rood, geplukt en weggegooid. Nam u de straat en dacht aan mij, meer dan.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 Geborpen alleen als een roos, geplukt en weggegooid, nam in de straat en dacht aan mij, meer dan ook.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 Is de, uw hand, die houdt mij vast en als mijn voeten zouden